Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen en dit is het nieuws van NOS op 3. Alle geldautomaten van SNS-banken zijn per direct niet meer te gebruiken. Heeft te maken met plofkraken. In een maand tijd was het vijf keer raak. En daarom zijn alle 40 pinautomaten nu buiten gebruik. Afgelopen nacht werd nog een automaat in Westervoort in Gelderland opgeblazen. Deze winkelier zag dat het een enorme puin op was in zijn zaak. Ik heb alleen maar gezien om binnen te gaan en het begin een beetje op te ruimen. We hebben december maand, is echt belangrijk voor ons. Dat is vreselijk voor u? Ja, voor al mijn personeel ook, hetzelfde verhaal. Sommigen zitten te houden thuis. Het is nog niet bekend hoe lang de pinautomaten van SNS dicht blijven. In heel Nederland zijn nog maar vier netse fokkerijen open. De rest is afgelopen weken gestopt omdat er een verbod op komt, zegt minister Schouten. Er is veel te doen geweest over de fokkerijen. Er zijn een hoop corona-uitbraken geweest en daarom moeten de bedrijven begin volgend jaar definitief stoppen. Een schipper die ruim een jaar geleden veel te hard langs het strand van Vlissingen voer, moet een boete van 1500 euro betalen. De kapitein bracht mensen op het strand in gevaar omdat ze door de golf werden meegesleurd. En het was koud, afgelopen nacht, er was zelfs nachtvorst. En dat maakte ze in Winterswijk heel blij, want er kon vandaag al geschaatst worden. De Universiteit Twente ontwikkelde een speciale beton- en asfaltlaag met daarbij een sproeiapparaat. En als het dan een beetje koud is, werkt dat super. Eén nacht is er vorst en wij kunnen op de krabbelbaan in Winterswijk schaatsen. Dat hadden we vorig jaar nog niet durven hopen. En wat wel jammer is, vanwege corona mag de baan nog niet officieel open. En dan nog het weer. bewolkt vanavond op steeds meer plekken regen. Morgen vroeg nog steeds, maar dan ook zon. En tussen de 7 en 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog één file en dat is op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Knoopend Eemnes en Naarden. Daar heb je nog ruim 20 minuten op onthoud. Door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn vrij. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dat uh, uh, ze Kurt Cobain hebben opgepiept in de magnetron of wat dan ook. Nee, dit komt uit uh, Leiden. Headfirst first. En uh, ze doen het goed uh, op de indie-lijsten. In de indie-lijsten met uh, dit nummer Amnesia. Uh, ze zijn bezig om ook uh, Pingwing Radio een beetje te gaan veroveren. Nou, uh, daar uh, willen we wel een beetje aan meewerken.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 What? recognize they're chucking dust into our Ik blijf verlangen tot mijn einde blijf hangen. Je blijft altijd mijn stad. Want tussen de auto en de muboulevard leven duizend. Ik zit me wel een beetje voor te stellen van uh, hoe ze dat dan willen gaan doen als ze hier ooit nog eens een keer live willen gaan spelen. Komen ze dan ook met die Soestifoon uh, binnen zitten? Nou, dat wil ik wel meemaken. En of Marcus uh, van Dam daarbij uh, heel erg blij mee zal zijn, dat weet ik niet. Want we moeten natuurlijk er wel voor zorgen dat hij. Ja, dat het nog wel een beetje uh, de ramen in de sponningen blijven zitten. En of dat met de sousaphone ook nog gaat werken. Dat moeten we natuurlijk nog maar afwachten. Oh, goed, goed, goed. Um, daarvoor hoorden we Mimile. Uh, Woede nice. de dit Het leuke is dat je dat ook uh, hoort uh, bij uh, collega's in de landen. Want uh, er zijn uh, twee...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 De jarige van vandaag, dat waren Tols. En eerder deze week was dat Hanneke Laura. Maar vandaag mag ook deze dame haar verjaardag vieren. En dat is Wendy Moore.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 Het is wel vaak uh, te horen uh, hier bij ons op deze zender. Uh, is het niet bij mij, dan is het bij uh, collega Walter Sands wel.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 En ja. Ja, nu blijkt dat, uh, dat jullie daarvoor nog een single hebben uitgebracht. Want Null no Void, dat is uh, alweer een derde single die, uh, die uitgebracht uh, is. En ik moet denken dat dat uh, de tweede single is, maar dat is het dus niet. <laughs> ja. Nou ja, goed. Ja, we hadden de eerste single, uh, Dust. Ja, die, ja. die is uh, als eerste uitgekomen. Dat was ook het eerste uh, nummer dat we hebben gemaakt hmm. voor het hele project. Ja. En uh, Het is eigenlijk ook een veel rustiger nummer dan, uh, dan de rest. Ja.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 En ja, nog een beetje een standaard muzieksmaak, of die laat zich gewoon heel erg leiden door wat ze uh, door Spotify aanbevolen krijgen. Mm -hmm. Maar ja, de, soms spreekt je leerlingen en dan, uh, wat zich muzieksmaak. Ja, uh, ik vind Frank Zappa heel vet ofzo. Dan denk je ja. van, wat, hoe kom je daar dan nou weer aan? Ja.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 En uh, die komt nu met de meest vage dingen. Hij zegt: uh, het, het is een beetje dat nihilistische gebeuk, zegt hij zo. Maar uh, is dat jou voorgekomen bij jou al, of niet? Nihilistisch gebeuk. Ja, nihilistisch gebeuk. Ja, iets wat, wat alleen maar om beuken gaat, uh, op gitaar, dat soort werk. Dat, dat, ja. die, dat, dat hij, uh, daar bedoelt hij uh, iets mee, denk ik. Ja, ik, nou, ik vind dat gewoon wel kicken. Ook <laughs> als leerlingen met dat soort dingen komen. Ja.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 Uh, en het is volgens heel makkelijk om die trek gewoon uh, te uploaden naar Indie Excel en uh, overal rond te sturen. Hm. En ja, dat mensen dan willen drijven vind ik echt te gek. En ik merk ook zelf, uh, uh, weet je, doordat ik nu zelf ook dingen uitbreng, ben ik ook weer meer op de hoogte van wat er regionaal allemaal speelt. Ik heb al heel veel leuke dingen voorbij horen komen weer. Ja, oh, nee. ja. Uh, bij ons ja. of uh, bij andere kanalen, ik weet het niet. Ik van heel vond ik echt te gek. Wat zeg je? Uh,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 Want uh, ook voor ons geldt die uh, beperkingen. We kunnen, denk ik, uh, hier nog wel eens één muzikant met één instrument kwijt. Ja, misschien uh, als je multi-instrumentalist bent, kan je er uh, misschien wel meer uh, zetten. Dan uh, hebben we hier uh, het maximum van drie tot vier mensen. En dan is het wel, wel te doen. Dus het, er is nog wel wat mogelijk, hoor. Dus uh, niet uh, dat, uh, dat de boel helemaal op uh, slot is. Maar uh, het, het is soms lastig. Jolien.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 Even uh, gewoon je muziek uh, in het kort. Uh, onze muziek, ja. Ja. Western is. Uh, het is eigenlijk een mix van verschillende invloeden. Hm? Uh, vin vintage rock met uh, pop, modern, oud, ouderwets, hm? 60s, 70s, 90s. Eigenlijk alles wat met uh, met, met rock te maken heeft. Ja.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 Nou, misschien wel, ja. Ja, nou, dat dat, kunnen. ja Het zou zo kunnen. Uh, ik, uh, zullen we hem dan maar gewoon gaan draaien? Hè, met, uh... oh, wacht even, hoor. Ja, Ghost Town. Ben je er nog, Joost? Ben, je er, nog? Hallo? Ja, hallo. Ja, ben er nog? Ja, hallo. Ja. ben er nog. Ik weet niet waar je, waar je staat. Net op een punt nee. waar... <laughs> een ja. Nieuw huis, denk ik.